Deel 52 niet doen, Rooijen. Stop de Niet doen. Hou je, je rustig, meekomen. Doe niet zo stom, bro! Me Gewoon meegaan en zeggen wat je weet. Helemaal niks. En nou mee. Ik regel de beste advocaat van de stad voor je, Rooijen. Wat ze ook zeggen, jij staat straks weer buiten. Ja, en, nou, en nou mee. Ik zorg voor je, Rooijen. Ze weten nog altijd niet wie direct Damhuis heb omgelegd. En om eerlijk te zijn... Geloof het of niet, ik ook niet. Ik heb wel een vermoeden natuurlijk. Maar voor die uniformen is dat niet genoeg, hè. Die moeten bewijzen hebben. Oh. Hmm. Zo, meneer is wakker. Hé, hey, schatje. Oh, jij hebt echt de lekkerste komst. Ja, hou je hand weg, je stinkt. Hmm, ik Super. heb zin in jou. Hé, hey. Ik heb het helemaal gehad met jou. S'avonds lang, uh, uh, s'ochtends vies en geil. Laat maar los. Wat even. Wat oh Godverdomme. Ja, sla dan. Kom maar, dan, kom. Jezus, zeg. Kom maar nou gewoon hier. Als jij nou eens eerst waarmaakt wat je belooft. Praatjes maken. Nerveus. Geef antwoord. Je zei net dat ik niet verplicht was te antwoorden, maar het is wel verstandig. Antwoord geven. Want je hebt wel een probleem. Een Opel kapitein. Koekblik op vier wielen. Ja, echt een echte <laughs> foute mond. Wat te duur voor jou. Jij bent de trotse bezitter van de auto die even buiten Monnikerdam is gesignaleerd in de nacht dat Dirk Damhuis werd vermoord. Die van mij. Wat voor een kleur heeft die? Alsof je dat niet weet. Ja, mediterraans blauw. Oh, er zijn in Nederland maar drie opelkapteins afgeleverd in mediterraans blauw. De andere twee hebben we opgespoord. Die stonden thuis bij de eigenaars. Blijft over. Een Amsterdamse penosefiguur in Monnikerdam. Op de nacht dat daar een andere Amsterdamse penosefiguur wordt omgelegd. Dat is een zekere veroordeling. Kat in buggy. Hoeveel jaar denk je, Sjaak? Moord? Met voorbedachte raden? Nou, minstens acht. Misschien wel vijftien. Ja, ja, ja. Ja, Als ja, maar... jij vrijkomt is die opel weggeroest. En zonde hoor. En dan zijn er nog die 25.000 gulden. Probleem nummer twee. Stel dat jij nou niet in Monnikendam was... en dat iemand anders met jouw kapitein op stap was. Dan moet de moordenaar zich toch af gaan vragen... of jij niet gaat lullen. En als hij Dirk heeft omgelegd... wie zegt dan dat hij met jou niet hetzelfde zou doen? Dat is lastig, hè? Ik denk ook eens aan de rand van het podium. Daar zitten ze hun schoenen op. Die kom overal. Oh ja, dan moet je ze een keer in de toiletten gaan ruiken. Ja, vind je het gek? Die kerels denken aan iets heel anders dan pissen. Hoi, ah. ah. Harry! We zijn gesloten, Cor. <lacht> en dat meen ik. Ja. <lacht> ik, ik, ik, ik, hoef, ik hoef niks te drinken, hoor. Ik wou je alleen maar even complimenteren. Hey, Sterk je hoor. Wat? Nou, van die beloning. En als je wat binnenkrijgt, dan leg ik het voor je bij de recherche. Jij vreet van twee walletjes, koor. Wat? Ja, wat, wat? Jij komt er iedere week je sigaar halen. Nee, zachtjes, hoor. Ja, en toch wordt mijn zoon opgepakt voor een moord waar hij geen flikker mee te maken heeft. Maar nee, daar kan Cor niks voor me doen. Nee, nee, nee. kijk die, die, die, die, die Evert, hè, die is niet voor reden vatbaar. En, en dat kost me dan een meier in de week. Harry. Ja, ik betaal straks een vermogen voor tips over Dirk. En, en dan wil jij het wel bij de recherche leggen. Harry. Goede sier maken bij je baas, dat zou je bedoelen. Jij bent gestopt met roken, vanaf vandaag. Heb er nou opgesodemieterd. Ik kan er toch ook niks aan doen dat die Evert zijn kop niet kan houden? Die Evert, die heeft principes. Die jongen, die komt nog eens ergens. Nou, niet binnen het korps. Jij doet wel slim, maar jij bent het niet. Hè? Het enige wat jij kunt doen, is je hand ophouden. Mm -hmm. Oh, waar jij het? Ja. Wacht, ik uh, doe de deur op slot. Loop maar vast naar achteren. Hm. Niemand mag zeker weten dat ik hier ben, hè? De grote speculant. Nee, inderdaad, liever niet. Nou, laat die stuf van Hans maar eens zien. Hier. Hm. Zelfde stempel. Hoeveel heb je hem betaald? 2,50 de gram. Vanaf nu krijg je het van mij voor 2,30. Zoveel je wil, wanneer je wil. Ziet maar als een teken van dankbaarheid. Dezelfde kwaliteit? Ja, natuurlijk. Het is exact hetzelfde spul. Bel dit nummer als je wat nodig hebt. Oh, en zeg je vriendje dat ik zijn verhalen wel kan waarderen. Het is goed voor mijn reputatie. Een van de zwaarste jongens van Amsterdam. <lacht> pa! Pa! Ja, ik ben even bezig. Er is een box kapot. Ik heb al hoofdpijn. Ja, doen we moeten niet zoveel zuipen. Pa, ik heb geld nodig. Waarvoor? Ik wil een eigen zaak opzetten. zaak? Jij? Ja, een uh, black hair studio. Een black wat? Een black hair studio. Black hair? Je hebt geen zwart haar, jij. Pa, het is een enorme kans. Ik, ik heb er een mensen voor... En nou, nu zoek ik even iemand die er geld in wil steken, dus... Oh, wacht even. Dat mokkeltje van jou, die hebt zwart haar. Ja, oh ja, nee, mooi is dat. Hè? Ik heb net die al een baan bezorgd. En nou de volgende week. geleerde pa. Ik werk me avond aan avond uit de naad. En dan moet ik blij zijn dat mijn ex een baantje heeft in jouw seksshop. Nee, dat is geweldig, Ja, maar daar vreet je kind wel van. Ja, ja, ik wil helemaal geen kind. Ik wil poen voor een eigen zaak. Ma heeft een café... Hé, hey gewoon. weet je wat ze vroeger zeiden over kappers? Pa, je neemt me nou nooit eens een keer serieus, hè? Sean, kom op, joh, stel je nou niet zo aan. He. Zou je mij die 25 rode betalen als ik wist wie Dirk heeft omgelegd? Je hebt een familie. Ja, zie je wel? Die familiezaak die is niet van de familie. Die is alleen van jou. En ik mag er alleen in werken. Wat weet jij over die DD? Ja, zoek het maar lekker uit, pa. Sean, kom hier. Sean, luister. Hé, hey. Het probleem blijft dat John een van de laatste is geweest die hem hebt gezien. En, en hij wist dat hij in Monnikerdam zat. Ja, toch, ik, ik kan het me niet voorstellen. Jongen mag dan wel stoer met zo'n ding lopen zwaaien. Maar moet er echt wat mee doen. Oh, oh, oh. Ja. <tie> John die begrijpt het maar niet. En ik kan het hem honderd keer uitleggen, maar het gaat er gewoon niet in. De wereld verandert, Harry. Mensen ook, maar vaders en zonen... Nee, dat is niet waar. Mijn oude heer die liep alleen maar te zeiken over hoe, hoe ik dingen niet moest doen. Altijd opmerkingen, altijd dit of dat. Maar als ik een keer met geld thuis kwam, kon ik het meteen inleveren. Dat bedoel ik. Wat? Ja, wat je net zegt. Son, die komt toch nooit met geld thuis? Nou dan... Ja, hij werkt in de zaken. en ik betaal hem uit. Ja, ja, dat klopt ja. toch? Ja. Nou, dat zei ik niet. Rustig. Nee. nee, die loopt nog aan. Nou, zet er dan een andere in. Zo, karretje, hè? Oh, net de wagen. Hé, hey, Gerry, leg er even een zeiltje over. Zo? Uh, die auto's is hagel nieuw, dat valt op hier, John. Nou, wat geef je ervoor? Vijfduizend. Nou, maak er maar vijftig van. Vijftig piek, dan doe je jezelf tekort, hoor. Vijftigduizend, Sharon. Luister, ik jatte tien voor je. Ik zweer het je. Ik heb, ik heb een voorschotje even nodig. Ja, bekijk het even. We zijn trouwens geen eens tien van deze auto's in de stad. Vijfentwintig dan. Ja, kom op, Sharon, je kent me. Ja, je kent mij toch ook. Hier wel, 5000. Ja, wat? Nee, het is goed. Oh, sorry, maar ik moest nog even een uh, klusje opknappen. Een klusje? En dat kon niet wachten. Nee. <laughs> maar ik wel? Nee, spijt me. Maar iemand uh, probeerde me te bedonderen, dat moest ik even rechtzetten. Oh. Nou, koffie? Nee. Waarom liet je me komen? Hoe is met John? Uh, hij belooft van alles, maar er gebeurt niets wat ik wil. En nu krijgt hij niet meer wat hij wil. <laughs> Toevallig. Ik wilde het net over dat soort zaken hebben. Jij gaat Rooje Peter helpen. Die ik? Die Rooie helpen? Ja. Nou, dan doe ik het nog liever met een bejaarde. Luister, Peter heb een alibi nodig. En nou leek het mij wel leuk dat jij gaat vertellen dat je een nachtje met Peter hebt doorgebracht. Jezus uit! Jij werkte achter de bar. Peter was hier. Jullie hebben wat gedronken nadat we gingen sluiten. En toen is hij met je meegegaan. En hebben jullie samen een gezellige, intieme Ach, nacht gehad. Ik moet er niet aan denken. Je krijgt er 500 gulden voor. Hij vond het goed voor zijn reputatie. Ja, ik dacht dat hij een geintje maakte. Aat Bosman en geintjes. Meent hij het dan? Alles wat Aad Bosman doet, doet hij om er zelf beter van te worden. Dat jij zaken doet met die ja, man. Ja, Kom op, nou niet overdrijven. Ik heb één kilootje van hem gekocht. Die man is niet te vertrouwen. Hm? Je, je kan er vergif op innemen dat je vroeger of later gedonden met hem krijgt. Maar hoe weet jij dat nou dan? Moet ik je dat nog steeds uitleggen? Het is penose. Ja. Met dat soort types kan je niet zomaar een kopje koffie drinken. Als ze helemaal binnen zijn, dan gaan ze nooit meer weg. Ach, jochie. Je zit vaker in die hond dan aan mij. Suus, ik ben gewoon druk. We moeten elke week die krant vol krijgen. En jij zit hele dagen hier. Word ik ook, ook niet vrouwelijk van. Bang dat ik iemand anders tegenkom. Je weet. Dat moet je zelf weten. Nice. Hey, Susie Q. Hey! Fretzel. peace man. Het is zeker tijd voor een flinke vredespijp. Weet je wat jij moet doen? Elke dag bijt om bijt een klein blootje. Dan zou je een stuk relaxter zijn, weet je. Jongens. Ja, ik blijf liever helder, weet je? Zeg, sis. Weet ja? jij waar Hans is? Hans? Eh. Uh, nee, die, die heb ik al een tijdje oh. niet gezien. Waarom word je nou zo rood? Omdat Hans hier wel is geweest, toch, Suzanne? Freddy, doe, doe niet zo moeilijk, man. Ik doe niet moeilijk. Toch jammer dat de meeste mensen niet met uh, de vrije liefde uit de voeten kunnen. Zonde. Ze weten niet wat ze. Maar zo. Hé, maar. Hoezo? Waarom, waarom zoek jij hand? Ik had geregeld dat ik een pondje van hem kon overnemen, maar hij is niet thuis. Hij neemt niet op. Hè? Nou ja. Wat, hij neemt niet op?